nieuwe idee nieuwe kansen. op een Check it out, yo. Yo. Want y'all need Kom op. Kom op. En gooi die handen in de lucht. Kom op. Kom op. En gooi je handen in de lucht. Kom op. Kom op. En iedereen in de tent. Kom op. Kom op. En gooi die handen in de lucht. Kom op. Kom op. En gooi die handen in de lucht. Kom op. Kom op. En iedereen in de tent. Kom op. Kom op. Check it out, yo. Yo. Yo. Heel puur, elke soort elke elk gras, elke buurt, elke school, dat maakt niet uit. Welke Alle pieps, joh, het is maar dat je het weet Elke dame haar een kort stijlblond, tot lange breaks Of je al langtje of verpassen op opgaat Van studenten in de piep tot roffe gasten op straat Ben je alleenstaand of heb je een hoop kids voor mijn mijn boys met de allernieuwste kids? Een dope kick. Voel de vibe op je huid. Ik kom brutaal door je deur. Yo. Met mijn tijd vooruit. betaal al jarenlang in euro's. Wacht even, dit moet je checken. Die rapper, die blijft maar kleppen. Als vet een Spaanse hand gemaakt, de houdt de Niet eventjes hoor. Brain praat in ille blijvertjes. En ego drip door. Als alleen een wereldreizigers. Ze grijpen tweede plaats. In domen is even vreed bij de kaart. Voor de release van de vorige, Yo, was deze al in de maak. is al te laat. zeker weten, want, want ik heb hem al af, snelheid gast, Ja, ik heb mezelf zelfs verrast Ben je leeg, moet je goud tanken. Brain powers spank. Of stout de klanken, vol met lauwe klanken. Dus moet je hem nou bedanken, vind je me ill of bad? Whatever. Het is stil als ik rap. Soms ben ik stil op de kick of op de clap. En weet je niet wat ik met vibe bedoel? Voel hem toch echt. Zo van je hoeft je niet aan te passen, maar doe wat ik zeg. Heel puur, elke soort en elk rand. Elke buurt en elke school, het maakt niet uit welke klas. Vooral mijn boys met de allernieuwste keer en dope kicks. 1, 2, check, 002, 0 2 keer. Het is de brandje. Vergeet u het, man. Ik doe post. cats in mijn ja, eentje post. Zo vol, Losser dan lobos. Voel je nou die vaak nog niet? Verklaar. Ik jou nu officieel tot robo Wees niet verwonderd, Maar krijg je er niet meer. onder met die als in de key van het leven. Net als Steve Van Ik op het schoplijn, Een elfjarige brain. Tot overal getist worden. Een vasthoudend MC. Via het maken in de stad. Een underground corrivee, tot hem met een mainstream exposure. Mee, op het podium, mijn show als ik weer openlijk flow Zo ongelofelijk dood, mijn hart gewoon open en bloot Dan maak ik rip hem wel, ben jij te voor is. Dit te snel, je flipt dan wel Mijn eigen band die geeft me kippenvel op af mijn boys, dat doet het wel, vergoed je wel En na de show ga ik even chill, blij als we moeder wel Heel puur, elke soort en elk rand Elke buurt en elke soul. het maakt niet uit welke klant Voor mijn m'n b-boys met de allernieuwste keer Een doodje kick yeah. Elke soort en elk rand Elke school, elke buurt, Het maakt niet uit welke klant Alle beats, jo het is maar dat je het weet Elke dame haalt het kort stijl Blond of lange break Als je al langsje rond van passen opgaan Van studenten in de beat tot rond van gasten op straat Wil je alleen staan of heb je een no hoop Voor m'n met de allen nieuws. And all my beats were spent all the music.